Frank van der Linde van de Mens, uh, nooit genoeg. Uh, jullie elfde album is uit. Dat is eigenlijk ook hetgeen dat, dat van toepassing is bij de mens. Jullie krijgen er blijkbaar nooit genoeg van. Nee, wij zijn geen reden om te stoppen. We vonden wel, als we een nieuw album maakten, dat we iets moesten te vertellen En dat we niet zomaar wat als bezigheidstherapie cd's moeten maken. En het is dus vijf jaar geleden dat we nog eens een album uitbrachten. Het vorige is dit, mijn hart is exact vijf jaar geleden... En daartussen is de, was er een heel lange tournee met twintig jaar de mens. Dat is een tournee die eigenlijk oorspronkelijk maar een half jaar ging duren, maar dan bijna twee jaar heeft geduurd. En dan hebben we even een pauze genomen, omdat uh, het is inderdaad niet evident is om, om na al die jaren een beetje zuiver en fris te blijven. En dan moet je eigenlijk soms hele rationele beslissingen nemen om, om dat fris te houden. En uh, ja, we hebben echt een pauze ingelast en we hebben goed nagedacht over wat het dan moest zijn als we een nieuw uh, werk uitbrachten. En dat is dan nooit genoeg geworden. Die titel is inderdaad niet toevallig. Uh, we krijgen er nooit genoeg van. En dan hoop ons publiek ook niet. Uh, maar bon, die cd is uitgekomen en, en die heeft bijna overdreven goede reacties gekregen. Ja, dat is natuurlijk leuk als je dan een plaat maakt en ze schrijven, na 23 jaar is dit hun beste cd. Dan kun je je bijna vragen, tiens, 22 jaar voor niks gewerkt, maar het doet toch ook plezier. Uh, het is niet de normale spanningsboog van een carrière, dat je na, na 23 jaar toch van je betere dingen maakt. En, en ja, Blijkbaar uh, zien mensen daar toch iets in, in die nieuwe dingen die we nu gemaakt hebben. Je hebt er eigenlijk zelf voor een stuk naar verwezen, naar de actualiteit van de voorbije weken. Hoe vervond ik Noemi Wolfs, die ermee stopt, uh, uh, Josje uh, bij, bij K3, na eigenlijk een carrière van vijf, zes jaar in de spotlight bij een zeer populaire band. Hoe verklaar je dat zelf? Als je dat zelf ziet als frontman van, van de mens, dat mensen toch daar blijkbaar de brui aangeven, terwijl je zelf dat gevoel nooit hebt gehad. Ja, blijkbaar zijn er wel veel mensen die, die snel opbranden, er zijn natuurlijk verschillende aspecten verbonden aan, aan de muzikale carrière. Te hebben. Je hebt het, het pure muzikale gedeelte en je hebt het carrière-aspect. Het zijn natuurlijk de carrière-aspecten die dikwijls bij sommige mensen zwaar gaan wegen. Nu, bij de mensen hebben we dat altijd... Uh opgelost door niet te veel succes te hebben. Vaak zie je dat mensen opgebrand zijn. Dat zijn dan vaak mensen die heel succesvol zijn geweest. En daar zitten dan ook weer twee aspecten bij. Je brandt dan sneller op, maar je verdient dan ook genoeg geld om op een gegeven moment te kunnen zeggen, oké, okay, nu ga ik even niks doen. Onze trick is altijd geweest, een beetje succes te hebben. Soms wat meer, soms wat minder. En er altijd goed van te kunnen leven. En, maar eigenlijk ook altijd, ja, ik stel het nu een beetje cynisch voor verplicht zijn om verder te werken. Maar ook zin hebben om verder te werken. En het is wel zo, na een tijd ben je een soort drempel voorbij. Uh, ja, ik speel nu in een groep met mensen met wie ik al, al ja, twintig jaar samenspeel. Met de bassist Michel heb ik zelfs een langere band. Wij kennen elkaar sinds ons zevende levensjaar. Dat is dit jaar 45 jaar geleden dat we elkaar leren kennen. En ja, we hebben ook zoiets van, zoals een oud koppel die niet meer gaan scheiden. <laughs> Waarom zouden we? En, we doen wel bewust dingen om het, om, het, om het tof te houden, eigenlijk. En dat is ook echt iets wat we aan werken. Dus als ik zo terugkijk op die voorbije jaar, zijn er altijd punten geweest dat we met gemak altijd kunnen splitten. Maar dat we daar zo de mogelijke problemen altijd een beetje voor zijn geweest. We hebben altijd goed kunnen de, de problemen en de ergernissen uitspreken tegen elkaar. En we hebben af en toe ook dingen gedaan, zoals ze een jaartje wegblijven. Uh, in dit geval hebben wij, en dat is voor ons revolutionair, de mensen is altijd een trio geweest. Maar nu, sinds het enige tijd, zijn we een kwartet met als toetsenist David Poltrok erbij. En ik zie dat echt als een soort bloedtransfusie. Muzikaal, maar ook menselijk. Ineens zijn die verhoudingen binnen de groep anders. En uh, David is iemand die onder meer bij Hoeve Fondik gespeeld heeft. Bij heel wat groepen. Dat is echt een gevraagde sessiemuzikant en producer. En die brengt, ja, die brengt ook iets nieuws bij de groep. Uh, een muzikaliteit, een verrijking op muziekgebied. Maar ook op menselijk gebied. Ineens uh, is daar zoiets bij. En ja, er zijn geen trucken of geheimen om een lange carrière te hebben. Je moet ook, de mensen moeten ook willen dat je... Ze moeten ook blijven komen naar de optredens. En ze moeten cd's blijven kopen. Dat is bij ons altijd gelukt... Ik weet niet. Voor een deel misschien door geluk, en een ander deel door dat we altijd ons best hebben gedaan. Ja. Ik vind ook uh, optreden, je mag dat niet normaal vinden. Ik merk vaak dat mensen opgebrand zijn in, in die zin dat ze dat op het duur normaal vinden: dat er mensen kaartjes kopen en komen kijken. Ik vind dat niet normaal. De Leizer of Carrefour die hadden vroeger zo'n slogan: 3 miljoen klanten, dat moet je verdienen elke dag. Met zo'n gast uh, die in de rekken vult en die zijn mouwen opstroopt zo. En dat gevoel heb ik heel sterk bij de mensen, van dat wij altijd ons bewust zijn van geweest dat het misschien niet zo evident is dat mensen komen kijken naar een rockgroep. Dat je daar echt wel iets voor moet geven. Nooit genoeg is een eclectische plaat geworden, dat mag ik wel zeggen, denk ik. En wat je daarnet eigenlijk ook aan toe hebt gevoegd, opvallend meer richting pianorok gegaan. Dus dicht ook bij de sound van bijvoorbeeld een band als Keen. Ja, dat zit er wel zeker in. Dat heeft ons geluid helemaal opengetrokken. Hè. Um, wij zijn, um, op onze platen hebben altijd wel toetsen gestaan. Maar ze zijn nooit aanwezig geweest en in de kern van de composities. En in dit geval, David was er dan. en we zijn samen met hem beginnen componeren. En dat heeft ja, gewoon zo een heel... Een, een nieuwe land gegeven. Uh. En eigenlijk hadden we dat vroeger al kunnen doen. En als ik heel eerlijk ben, vroeger vond ik dat soms een beetje... Een zwakte bot. Zo een andere muzikant erbij halen om het dan open te trekken. Piano en keyboards zijn, dat is een moeilijk instrument en dat is een mooi instrument. Maar soms is dat iets makkelijks. Dat is zo, je slaat een paar toetsen aan en dat is zo instant emotie. En vaak hebben wij muziek gemaakt die daar juist tegenin ging. Vroeger, tegen dat idee van te makkelijk op de gevoelsspieren spelen. Zo. Ja, David is erbij gekomen toen we onze 20 jaar verjaardag vierden. Dat begon met een concert in Ancien Belgique, waar we een soort uh, recreatie de, enfin, recreëren deden van onze eerste uh, CD. En dat was een CD waar toen redelijk wat toetsen op stonden, maar die we daarna live altijd met ons drieën gespeeld hebben zonder toetsen. Maar we wilden toen die, die, die herbeleving van die uh, CD goed doen. Dus we hadden dan niets bij, dat was dan David Poltrok En ineens was het alsof dat hij daar altijd bij had gehoord. En zoals je zegt, dat heeft het qua stijl heel veel opgetrokken en daar zijn we blij mee. Jullie hebben twintig jaar de mens gevierd, dan twee jaar een break. Betekent dat er effectief een rustpauze is geweest en dat er dan een intense schrijfsessie is geworden? Of is er geschreven over die, die twee jaar tijd? Het is een beetje de twee. We zijn af en toe eens blijven bijeenkomen, vooral drummer Dirk Jans en ik, want wij zijn echt zo een beetje de muzikale kern van de mensen de laatste jaren geworden. En kleine dingen uitgeprobeerd. En af en toe voor de lol ook eens gerepeteerd. Maar geprobeerd zonder daar echt een doel mee te hebben. Zo. Dat hadden we echt nodig. Om niet ons toe te spitsen of op, op, op, toe te werken naar een concert. En uh, nu die rustperiode, het plan was om dat iets meer dan twee jaar te doen. Want dat hadden we zo koud beslist van ja. Die, die 20 verjaardagsconcerten, verjaardagsconcerten waren er zoveel geweest, dat was zo intens geweest... ...dat we zeiden, nu moeten we echt wegblijven voor, voor het publiek en voor ons. Maar die twee jaar hebben we zelfs niet gehaald. <laughs> ik denk dat het een jaar en acht maanden is geweest gewoon, omdat het begon te kriebelen. Ja, dat is, ik denk dat we daar ongeveer zijn uitgekomen, Eén jaar en acht maanden. En is al lang? Ja, dat is lang, maar dat is eigenlijk ook heel kort. Dat is voorbijgevlogen. Uh, ik heb al solo dingen gedaan... Er zijn kinderen geboren binnen de groep. Iedereen heeft zich bezig gehouden. Dat is, de tijd kan zo snel gaan eigenlijk. Het leek korter. Heeft dat nu impact uh, gehad op jou ook? Je bent zelf vader geworden op uh, singer-songwriter zijn. Dat, dat het huiselijke er voor een stuk in, in kruipt? Eigenlijk niet. Want sowieso, thuis speel ik geen luider rockmuziek. Uh, dat deed ik ook niet toen. Ik nog geen kind. Had. Ik heb ondertussen een tweede baby bij trouwens. Nee, dus, dat zou je kunnen zeggen. Hè. Je zegt dan, dan moet je ineens in huis een beetje stiller zijn en zo. De waarheid is dat ik gewoon, als de kinderen in huis zijn, eigenlijk totaal geen muziek kan spelen. Mijn zoon in nu vier jaar is, die belet dat ook soms. Soms is het, het leuk als ik wat gitaar speel. En met hem samen zing, maar dan zegt hij altijd, nu moet je stoppen. Dat is echt het tofste publiek dat je kan inbeelden. Maar, uh, en ik begrijp dat wel als kindjes, dat zo, ja, die willen dat, dat pa iets anders doet met hen dan dat. Dus... Uh, Nee, om, om muziek te spelen ga ik toch altijd naar een repetitieruimte of, of ga ik in de studio bij onze trummer werken en daar kan dat even luid zijn en ik heb ja, een paar solo dingen gedaan, ik had vroeger al eens een solo plaat gemaakt en sowieso voor mijn solo dingen, die zijn inderdaad veel meer folk of singer songer dan bij de mens dat is iets dat ik altijd in mij gehad heb, ik ben zo muziek beginnen spelen toen ik 15 jaar was ja, ik ben blij dat ik dat nu af en toe eens kan bovenhalen. Maar ik ben ook blij dat ik weer eens met die machine de mens kan spelen, want dat, is, dat geeft mij enorm veel voldoening. Hoe bepaal je dan nu zelf, van dit is een song voor de mens, dit is voor Frank van der Linden solo, dit geef ik weg aan iemand anders, ala Guido Belcanto. Ja, niet. Ik bepaal dat niet. Uh, ik laat eigenlijk door de omstandigheden en het, het, uh, het tijdstip bepalen. Soms heb je een periode dat je zegt, oké, okay, nu gaan we aan die plaat van de mens werken en dan... Het meeste nieuwe materiaal dat ik dan schrijf, dat gaat automatisch daar naartoe. En dat plooit zich dan wel naar die stijl op een of andere manier. Ja, soms zijn er dan zo wat ideetjes dat je zegt, ik kan ik voor mijn solo -plaat, Vooral op repetitie hoor je dat, dat je iets voorspeelt. En dat de rest dan zegt, zet dat maar op je solo plaat. Ja. En dan weet je het wel. Hè? En <laughs> en, voilà. en af en toe schrijf ik nog eens nummers voor anderen. Dat op welk kantoor. Ik was blij dat hij dat opnam. Dat was een nummer dat niet geschreven is speciaal met hem in het achterhoofd. Maar ja, ze, zijn producer vroeg mij, heb je, heb je nog geen nummer voor Guido? En dan had ik ineens, dan dacht ik, die, uh, iemand met wie je vreemd ging, dat was sowieso door de plank lag en dacht ik, dat ze eigenlijk wellicht goed voor Guido gaan zijn. En ja, hij heeft het direct opgepikt, dat is wel leuk, ja. Maar dat is, dat is nu wel iets dat, dat ik niet geschreven heb, dat ik nooit voor de mens zou maken. Dat was meer een soort stijloefening van, om een levenslied te schrijven. Samen met Stefan Fernande trouwens, uh, een echte, professionele songschrijver, die, uh, ja, die schrijft de helft van alle Clouseau-nummers, samen met Chris Wouters, en dat is iemand met wie ik soms samen zit. En dat was een nummer dat eruit gekomen was, en Guido Belkant heeft dat opgepikt, ben ik blij mee. Met uh, Herman Brusselmans hebben jullie uh, angst opgenomen. Een nummer eigenlijk, met, met een weerhaakje in die tekst. Hè. Ik wil jou zonder je vragen, zonder je adem zelfs. Ja, zonder adem, niet zonder je adem. Dus die, dat gebrek aan adem, dat kan zowel bij de ik-figuur zitten... Als bij de anderen. Maar het is een tekst van ja, Herman Brusselmans die ik een klein beetje bewerkt heb. Dat was uh, voor een project van Radio 1 waar ze echte schrijvers tussen aanhalingstekens zitten met muzikanten. En uh, Herman Brusselmans die vroeg expliciet om zijn tekst toe de mens uh, op muziek te laten zetten. En dat was heel leuk. Ik kende Herman al een beetje. Ja, op een of andere manier is dat nummer een eigen leven gaan leiden. Zo. Want het is eigenlijk al... Twee jaar oud. Het is eigenlijk in die tussenperiode, in die rustperiode uitgekomen. Maar dat is uh, zoveel gedraaid geweest op verschillende zenders. En als we het uh, naast de nummers, de nieuwe nummers van de mens legden, dan vonden we dat dat perfect in het geheel paste. En, uh, maar het is wel een beetje dubbel, want het is een nummer waar ik al heel veel complimenten en bloemetjes voor gekregen heb. Mensen die mij opbellen, mensen sturen, op straat tegenhouden. Bedankt dat je dat nummer geschreven hebt. En de eerste twintig keer is dat tof, maar de 21 keer denk je, wacht, dit is het eerste nummer van de mens waar ik niet zelf de tekst van geschreven heb. Dat is eigenlijk uh, een beetje pijnlijk, maar ja. Ik uh, ben erop gehouden met me daar zorgen over te maken. Ik ben blij met dat nummer en ik zing het alsof ik het zelf geschreven heb, ja. Een van de knapste uh, songs die, die wij vinden op de plaat is uh, Haat je mij nog? Of uh, ben je mij al vergeten? Een nummer dat je in Parlando brengt, ondersteund vooral door bas, gitaar. Ja, dat is eigenlijk een nummer dat er uitspringt in die plaat. Ja, het is een heel andere sfeer. En, maar misschien was die tijd dat we zo'n nummer maakten. Dat is een nummer dat eigenlijk niet probeert een song te zijn. Het is uh, ja, meer een soort Parlando. En tot nu toe heb ik dat nooit gedurfd. Ik had dat idee voor dat nummer. En ik ben het dan in de studio ineens ook veel lager gaan zingen. Zo, zo laag dat ik het live niet zo laag kan zingen. Ik zing het vanavond in de Roma. Maar met een hogere stem. Want zo live kan ik niet zo laag zingen. Als je optreedt ben je altijd een beetje zenuwachtig. En als je met zenuwen kan je stem niet zo diep maken. Dus je echt op de plaat is dat echt op de bodem van mijn stem. zo, Maar bon, het blijft overeind hoor, met de stem een beetje hoger. Uh, ja, het is een nummer dat echt meer op sfeer en op, op uh, de eventuele poëzie van de tekst uh, drijft. En ik stond er zelf een beetje uh, verbaasd van, maar ik, ik ben wel tevreden dat we het kunnen uitwerken hebben. En dan op de plaats dan want verschillende mensen pikken het recht uit als iets uh, dat ze nog niet van ons gehoord hebben. En daarbij dat blijft ook... En als ik nu kon zeggen hoe ik dat nummer gemaakt heb... Dat zou fijn zijn voor de uitleg. Maar veel van de nummers... Dit is een nummer dat bijvoorbeeld... Net als tien van de twaalf nummers op deze plaat... Eigenlijk een gevolg is van een soort jam-sessie die we gedaan hebben. We hebben een beetje speciaal gewerkt voor deze plaat, namelijk niet eerst alle nummers geschreven en ze dan in de studio gaan opnemen, maar gewoon een studio geboekt, een niet te dure studio van een bevriende technicus en zonder ideeën binnengegaan, of zonder afspraken, en gewoon beginnen spelen en beginnen jammen, met niks uh, van, van vaststaand materiaal, dat dan zo wel uitgewerkt maar dan onmiddellijk goed opgenomen ja, soms schrijf je ook op die manier nummers op repetitie maar dan later, als je dan die amateuropnames beluistert, dan Weet je niet goed wie wat gespeeld heeft En zijn die, die, die delen daarvan ook niet bruikbaar Om op een cd te zetten Of op een, op een album En nu hebben we gewoon alles direct goed opgenomen zodanig dat we hele stukken daarvan konden gebruiken En ja, al die nummers Zoals Nooit Genoeg, Zoals haatje Me Nog Dat was gewoon In spontaan samenspelen Opgenomen En daarna zijn we beginnen puzzelen En dingen omgegooid ja, Met de computer vaak en daar dan ook, ja, ik had natuurlijk ook geen teksten en soms maar stukken van melodieën. Dat waren geïmproviseerde stukken. En het grappige is dat we eigenlijk dat beginnen doen zijn omdat we een heel spontane plaat wilden maken. Maar dan zijn we daarna zo gaan verknippen en bewerken en arrangeren dat we eigenlijk op onze meest gedetailleerde, meest uitgewerkte en, zoals jij zegt, gevarieerde plaat zijn terechtgekomen. Euh, of eclectisch zelfs. Dat bewijst gewoon dat. Allee, voor ons althans, maar ik denk in het algemeen, voor muziek, je kan je nog zoveel dingen voornemen en zeggen, ja, ik had ineens een visioen hoe het moest zijn. Uiteindelijk komt het er toch altijd anders uit dan dat je voornaam. En dat is maar goed ook, want zo blijft het avontuurlijk. Je komt ineens bij iets uit dat je, je zelf nog mee kan verrassen. En dat is fijn. Komen we terug bij de dood van Luc de Vos, uh, Gorky. Dan is er uiteraard ook uh, kritiek geweest op de media. Niet onterecht, denk ik, uh, over Nederlandstalige rock die nog nauwelijks een plaats krijgt binnen de media uh, op de radio. Die is, zoals eigenlijk in het nummer Zweef van Buurman... Uh, ja, ze, ze draaien jou nu wel terug, uh, zingt, zingt uh, Verdik daar op een bepaald moment. Het is natuurlijk het dubbele, hè? Bij, bij, een, bij een overlijden... dat je ineens plotseling gigantisch gedraaid wordt... terwijl je daar, daarvoor eigenlijk doodgezwegen wordt. Hoe, hoe zie je dat zelf? Nu dat die storm terug een beetje is gaan liggen... Uh, is de Nederlandstalige rock eigenlijk ook terug weer wat rustiger geworden uh, op, op radio en zo? Nee, ik denk niet. Maar ik denk met de mensen hebben nooit mogen klagen over, over, over uh, aandacht van de radio's. Zelfs met onze recenter dingen, die werden toch nog altijd veel getraid Radio 1, radio 2 voornamelijk. Ja, als ik het daar in detail over had, dat was ook in een interview samen met Stijn Meur. Het ging ook over uh, hoe Studio Brussel dat aanpakte. Nu, aan de ene kant begreep ik dat wel, hoe ze dat deden. Luc was eigenlijk wel verbonden met Studio Brussel, omdat hij vroeger ook in uh, programma's gezeten had uh, die belangrijk waren voor Studio Brussel. Maar het was zo, en ik wist dat hem dat ook frustreerde, dat de laatste tien jaar zijn nieuwe plaat, met name op Studio Brussel, nauwelijks gedraaid werden. Ja, dan is het een klein beetje cynisch. Dat ze dan, ja, als iemand sterft, dan, dan die echt bovenhaal als een van hun helden. Aan de andere kant... Alle aandacht die daar naartoe gegaan is, vind ik verdiend. En dat is ook de, de manier waarop de wereld werkt. Hè. Dat is uh, een bekende sterfgevallen. Er komen altijd dingen boven. Op een rare manier. Dat je zegt van ja, zo zou die persoon toch niet willen herinnerd worden. Het ding is, je hebt dat niet in de hand natuurlijk. Je kan zelfs je dood plannen en zo. Maar hoe mensen over je gaan denken op het moment van je dood of in de toekomst daarna... Dat heb je niet in de hand. En, uh, nu, de mensen die het moesten weten, wisten wel wat, wat, wat dat lukt kon. En live liep het toch ook nog altijd helemaal goed. Dus het is niet zo zwart-wit eigenlijk. Maar ja, zo werkt de wereld nu eenmaal. En, en daarom was ik eigenlijk, had ik me eigenlijk gewapend. En had ik gedacht, we wisten dat we een goede plaat hadden gemaakt. Wij. En ik had mij al gewapend dat daar een soort semi-onverschilligheid over ging verstaan bestaan, wat ik eigenlijk zelfs niet, niet onbegrijpelijk zou vinden, want als ik dan zelf bij stilsta hoe ik de elfde cd van een groep ja, ik vraag me af of, of, of ik in mijn platenkast alle elf cd's van veel groepen die zoveel cd's gemaakt hebben, heb staan dus ik zou dat begrijpen dat er zo ook een soort gewenning of cynisme naartoe van ja, ja oké, okay, die maken niet nieuws, ze bestaan nog ja, dan was het natuurlijk een geweldig cadeau dat deze cd er echt uitgehaald is als een soort... Uh, terugkeer als, uh, en ja, zoals ik zei volgens sommigen, de beste in jaren of de beste ooit wat ik zelf overdreven vind, maar dat is prettig als journalist dat schrijven en ineens vind je dat journalisten heel veel over muziek weten <lacht> ja dat is natuurlijk ook uh, een vrij cynische opmerking maar je weet hoe dat het gaat natuurlijk hè? je bent zelf ook muziekrecensent geweest en het is er niet op verbeterd mensen hebben gewoon ge Nauwelijks nog tijd om, om, om een plaat zelfs te goed te beluisteren. Dus. Bij de pers werkt dat een beetje zelf als bij het publiek. Mensen hebben steeds meer nieuwe prikkels nodig en zo. Wat vaak goed verkoopt zijn debuutplaat, dat is een nieuw kleurtje. En dan, ja, dikwijls al bij het tweede album of derde valt dat compleet in, in, uh, ja, in de soep verdwenen. Dat zijn zo groepen die even aan, aan het venster komen kijken en dan. Weer Anderen kunnen zich doorzetten, hè? zo Intergalactic Lovers bijvoorbeeld. Veel mensen dachten dat zijn in een vliegen en die hebben zich dan echt doorgezet met hun tweede album, wat fantastisch is. Die zijn ook live gegroeid en zo. Ik denk dat je daar het verschil kan maken door echt een stevige live act te worden dan om, om dan op lange termijn iets te doen. Maar dus ik, ik zou het eigenlijk ja, niet abnormaal vinden als mensen zeggen och ja, weer een cd van de wens. en ik had er alleen, als ik er alleen had... Maar in dit geval, ja, blijkbaar wordt hij zo ervaren als een soort nieuwe start. En um, dat is fijn. Dat kan je geen twee keer meer doen. Maar het is tof als mensen schrijven, de mens heeft zichzelf weer uitgevonden. Oké, okay, goed, groot gelijk, dat is waar. Of niet, ja. Hm. Je wordt zelfs ondertussen uh, geparodieerd door Guga Baul. Ja. Ja, binnenkort spelen we in De Pannen op het Festival aan Zee. En dan speelde hij een soort revue waarin hij ja, heel wat mensen imiteert en heel goed imiteert. Luc de Vos ook, uh, Raymond van het Groenewoud en De Mens, of Frank van der Linden. Dat gaat wel grappig zijn, omdat hij speelt voor ons. Het is natuurlijk een soort stielbederf. Hè? De Mensen gaan dan naar kijken en eigenlijk hebben ze voor dezelfde prijs een brochette met, met uh, twintig verschillende Vlaamse al dan niet Nederlandstalige muzikanten voor hun neus um, ik vind dat wel een eer je hebt ook mensen die niet geïmiteerd worden omdat niemand ze kent en ik ben eigenlijk benieuwd um, ik heb half een keer repetitieopnamen gehoord waarin hij um, mij imiteert, maar ik zou het wel eens um, in kort zal het dan zo zijn is helemaal willen zien um, misschien kan ik zelfs meedoen op het moment dat hij mij nazingt verschijn ik ineens op het podium om de verwarring compleet te maken Misschien een idee. Oké, okay, dankjewel Frank van der Linde van de Bent. Alsjeblieft.